3 uur. Dit is Radio 1, het tijds van de Brink. Goedemiddag, en dit is de dag. Hoe kritisch is oud-parlementariër voor de VVD Jessica Larive nu op Europa? En wat zegt de paus vandaag tegen Poetin, die op bezoek komt in Rome? Eerst het internationaal met Mark Visser. Vier oudere bewoners van verpleeghuis De Riethorst in Geertruidenberg... worden woensdag overgeplaatst naar een geïsoleerde locatie. Vorige week werd bekend dat ze besmet zijn met de darmbacterie KPC... die gevaarlijk is voor mensen met een verminderde weerstand. De besmetting is niet te bestrijden met antibiotica. Verpleeghuis in Geertruidenberg wil de vier oudere patiënten... daarom afgezonderd van de andere bewoners verzorgen en laten herstellen. Het bestuur van De Riethorst. Nu als deze vier bewoners overgeplaatst worden naar dat kleine verpleeghuis... dan gaan we de afdeling grondig schoonmaken. We gaan de andere bewoners nogmaals screenen op de aanwezigheid van die bacterie. Als we alles goed hebben schoongemaakt, de bewoners hebben gekweekt... en alles is schoon, dan kan de afdeling weer open. De langverwachte verwachte Syrië-conferentie in Genève wordt gehouden op 22 januari. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft dat bekendgemaakt. Over de top is maanden onderhandeld. Belangrijke VN-lidstaten werden het niet eens over de deelnemers aan de conferentie. Zowel de Rusland dat Iran aanschuift, maar de Verenigde Staten waren daartegen. Het is niet duidelijk of die problemen nu uit de wereld zijn. Ook VN-chef Ban zegt niet welke landen deelnemen, maar wil wel kwijt dat er van zowel het Syrische regime als de oppositie een afvaardiging aanwezig zal zijn. Een werkgroep van het Afghaanse ministerie van Justitie... wil dat steniging als straf opnieuw wordt ingevoerd. Afghanen die seks buiten het huwelijk hebben... zouden op die manier ter dood gebracht moeten worden. Human Rights Watch, dat het voorstel in handen heeft... noemt het schokkend dat Afghanistan twaalf jaar na het verdrijven van de Taliban... mogelijk opnieuw steniging invoert. President Karzai moet direct uitsluiten dat het voorstel wordt geaccepteerd... vindt de Mensenrechtenorganisatie. De eerste show van Monty Python was binnen 43,5 en een halve seconde uitverkocht. Vorige week werd bekend dat de mannen op 1 juli samenkomen voor een reunieoptreden in Londen. Nu is besloten nog vier optredens te geven. Het zal voor het eerst sinds 2009 zijn dat de nog levende mannen van Monty Python een optreden geven. De eerste aflevering van Monty Python's Flying Circus werd uitgezonden op 5 oktober 1969. Monty Python groeide daarna uit tot een wereldhit. Een Australische familie is erin geslaagd om meer dan een half miljoen kerstlichtjes op te hangen bij hun huis in Canberra. Daarmee krijgt de familie een vermelding in het Guinness Book of World Records. Het nieuwe wereldrecord is nu 502.165 kerstlichtjes. Enkele lichte buien. Soms breekt de zon even door. Het is 5 tot 8 graden. En dan waait een zwakke tot matige noordenwind. In de nacht en morgen overdag keren de wolken terug... met enkele soms winterse buien. En het wordt dan 5 tot 8 graden. Er is de verkeersinformatie. René Passet. Rapport Rotterdam staat aan file tussen knooppunt Benelux... en Rotterdam-Charlo's 4 kilometer. Zometeen in dit is de dag was de euro achteraf toch niet zo'n goed idee misschien...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 Met haar spreek ik over haar spirituele zoektocht en over haar nieuwe boek Het Hart van Alle Dingen. In Schepper en Co. aan tafel rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel Vaticaan-watcher Stijn Fens... over het bezoek van Poetin aan de paus vandaag. En Jessica Larive, zij blikt terug op haar tijd als VVD-europarlementariër... hoe kritisch is zij nu op Europa? Tegen half vier uiteraard ook onze dichter bij de dag. Cheet Bruinja is dat vandaag. En uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. of ga naar onze website dag.nu. Jessica Larive, oud-Europarlementariër voor de VVD. U heeft een zeer openhartig uh, boek geschreven... getiteld Duizend plaatsen één thuis... waarin u uh, verhaalt van uw leven en uw werk. Nou, ik had het uit en ik dacht, wat een verhaal! <lacht> wat een leven! Ja, maar dat zou ook met jouw leven zo zijn... als je het allemaal bij elkaar zou zetten. Nou, ik weet het niet. De gemiddelde voetballer is er niks bij. En die boeken doen het heel goed op het moment. <lacht> nou, ik hoop van mij dat mijn boek het ook goed doet. Ja, wat bracht u er toe om het allemaal op te schrijven? Ja, ik werd een beetje moe van mijn eigen verhalen. En, uh... en toen dacht ik: laat, laat ik ze uitdelen aan anderen. Precies, dan hoef ik het niet meer te vertellen. Nee, ik wilde, ik wilde ook uh, mijn verleden goed op een rijtje zetten. En kijken naar me, eerlijk kijken naar mezelf en naar mijn eigen emoties. Maar dan en dan hoef je het nog niet uit te geven? Nee, maar goed, de uitgever kwam langs. En die vond het, het mooi. Was ook niet. In, in oorsprong de bedoeling, hoor, dat ik het ging uitgeven. Nee. Maar er kwam een uitgever op mijn pad. GV-media, heel enthousiast. Kijk, uw boek begint in een fase van uw leven dat u net getrouwd bent. Ja. Uh, met een niet zo leuke man, althans dat beeld krijg je. Nee, dat was inderdaad niet zo'n leuke man. Maar waarom was u dan met hem getrouwd? Ja, ik bedoel, vraag dat aan uh, 33% van de Ach. mensen die gescheiden zijn. Kom op, het was een hele leuke man in het begin en... Uh, maar uiteindelijk pakte het niet goed uit. Nee, nee want hij mishandelt u. u. U doet een rechtenstudie. Vindt hij allemaal niet zo grappig? Want dat nee. wilde jij eigenlijk helemaal niet. Nee, vrouwen thuis aanrecht. Ja. Hoe, hoe heeft u zich daaraan ontworsteld? Uh, heel geleidelijk. Ik, uh, pas op, hè. Ik. Uh... Ik ben uh, gisteren 68 geworden. <laughs> dus we hebben het over een andere tijd. 40, 50 jaar geleden. Ja, dat was verschrikkelijk, zeg, een half eeuw. Maar uh, ja, dat heeft een tijd gekost. En op een gegeven moment, uh, en dan moet ik nog eerlijk zijn... Uh, is hij weggegaan. Ja. Ik weet niet eens of ik zelf de moed zou hebben gehad. Nee, hij was vreemd gegaan hij moet en toch, Ik vandoor. moet hem nog een bedankbrief sturen. Ja, Ja? Want? Ja, toen kon, toen kon ik echt gaan leven. En ik had gelukkig mijn, mijn studie af. En ik had een fantastisch kind. Van hem? En, ja, oké. Okay. Dus daar ben ik hem <lacht> eeuwig dankbaar voor. Ja, ja. U komt terecht in Brussel en gaat daar op zoek naar werk? Ja. En hoe lukte dat uiteindelijk? Nou ja, dat was met vallen en opstaan. Uh, ik wilde eerst naar Nederland terug. Maar er was toen helemaal geen kinderopvang. En mijn, mijn kind was anderhalf. Dus ik bleef in Brussel. En uiteindelijk heb ik... Uh, ja, heb ik een goede baan gevonden. Eerst bij de proeftuin van Europa, de Benelux. En vervolgens uh, doorgestoomd naar, de, naar het Europese parlement. Ja, nog een tijdje voorlichter geweest. En u werd uiteindelijk ja. ambtenaar. En liep toen op een dag tegen de voorzitter van de VVD op. Letterlijk. Ja, letterlijk. Jan Kamminga ja, Jan was het in die tijd. Ja, ja. En een dag later vroeg hij u, wil jij niet Europarlementariër worden? Nou, hij... Uh, ja, Stijn, zo is dat gegaan. Ja, zit met, uh... ja maar toen dacht, ik, God, uh, toen dacht ik, nou dat is leuk, dan gaat Jan Kam, ga me wel helpen. Maar De toen bleek... kwam ik van een koude kermis thuis. U moest heel Nederland door met een aantal ja. 2000 kilometer per week, schrijft ja. u in uw boek. Klopt. Al die Naast een fulltime baan. Al die afdelingen langs. Ja. En die mensen zaten niet echt op u te wachten. Nee, ze zaten niet op me te wachten. Ik kwam uit Brussel, ik was een vrouw, ik was veel te jong. Uh, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Werd u uh, gekozen als Europarlementariër? Ja. En waarom wilde u dat graag? Ik wilde eh, vanaf het begin al, toen ik in Angola eh, met die eerste man... probeerde die studie af te maken... was ik al heel erg bezig met eh, die Europese samenwerking. Vooral van buiten zie je wat de gemiste kansen er zijn... als je in twaalf laboratoria ieder het wiel uitvindt. Dus ik zat altijd al op de Europese tour... voordat ik de politiek in ging. ja. En uiteindelijk mocht u allemaal mooie reizen maken toen het er zat. U ging onder andere naar Tibet. Ja. Waarom wilde u dat graag? Nou, daar zit een heel verhaal, dan moet je het boek lezen. Ja, <laughs> dat heb ik gedaan, maar de mensen thuis nog niet. Nee, nog niet. Maar um, ja, ik kwam in Tibet terecht omdat ik lid van de China-delegatie was. En wij hadden afgedwongen bij de Chinese autoriteiten... om ons ook naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet, te laten gaan. Dus dat was, uh, dat was heel bijzonder om mee te maken. Ja, En u smokkelde ook een lijst met namen van dissidenten. Klopt. Die kreeg ik uh, opeens toegestopt... in de Holiday in in Laza. En het was erg moeilijk om dat bij de Chinezen weg te houden. Want um, er wordt op dit moment erg veel gepraat... over afluisterpraktijken en zo. Maar het staat niet in mijn boek... maar ik herinner me dat ik ergens een deur opendeed... en daar zaten rijen Chinezen onze tafelgesprekken toen al af te luisteren. Okay, niet also, stiekem, maar gewoon met z'n allen in de kamer. Gewoon al met z'n allen in de kamer. De deur was niet eens op slot. He, ik kwam er toevallig binnen. Maar ik heb die papieren het land weten uit te krijgen... door mijn uh, handtas uh, permanent over mijn schouder te houden... zelfs als ik s'nacht sliep. En dat is gelukt. En dat heb ik vervolgens in het Europese parlement kunnen gebruiken. Want het waren allemaal gegevens van gemartelde monniken... en aantallen geïmporteerde Chinezen, et cetera. Ja. Dus dat was, uh, dat was een fijn moment... dat ik dus concreet wat hoopte te kunnen doen. Ja. Dus je weet het niet. En is het, heeft het geholpen? Uit... Ja, dat Ach, ja. weet je dus dat niet. Weet je dat niet. Weet je niet. Want nee. Tibet was erg geïsoleerd. Ja. Een min of meer vergelijkbaar verhaal staat erin over Fidel Castro. Ja, klopt. Wilt u dat vertellen? Oh, dat wil ik best vertellen. Uh, wij gingen met een kleine delegatie naar Havana, de hoofdstad van Cuba. En zoals te doen gebruikelijk had ik van Amnesty... een lijst van uh, gevangen mensen meegekregen. Dat deed ik altijd als ik naar het buitenland ging. We hadden goede contacten. En uh, nou ja, na een paar dagen mochten we eindelijk de grote leider... in eigen persoon gaan ontmoeten... En ik had het papier dus keurig in mijn tas bij me. Tot ik zag, toen we binnenkwamen... dat daar een enorm veiligheidsgebeuren aan de gang was. Daar is Schiphol niks bij. Iedereen werd gefouilleerd. Iedereen werd gefouilleerd. Handtas afgeven, fototoestellen afgeven. Nou, toen moest ik snel tot actie overgaan. Toen heb ik eh, net gedaan of ik reuze ziek werd. En ben door een veiligheidsman afgevoerd naar de toiletten... waar ook twee vrouwen eh, bij de wastafel stonden. Maar... Je mag de deur dus achter je dicht doen, gelukkig. En toen heb ik dat papier in mijn schoen gestopt. Ik had een. Papier met namen van ja, de mensen die daar gevangen zaten? Opgerold, heb ik in mijn schoen gestopt. En eh, vervolgens terug, tas afgeven. Maar dat papier had ik in mijn schoen. En toen heb ik later uh, Fidel Castro ontmoet en dat papier uit mijn schoen gehaald. Ja, ontmoet. U werd uit een rij gehaald door hem. Ja, ik werd uit een rij gehaald. Dus ik was waarom, een beetje. Waarom was dat, denk ik? Geen flauw idee. Hij was bij mijn weten nogal dol op Nederlanders. Hij had ook een Nederlandse kleermaakster. Hij vond u leuk? Uh, dat zou kunnen. Suggereert u in het boek? Ja, dat zou kunnen, want ik werd uit die rij geplukt... en hij wilde apart met me praten. En dat was dus mijn geluk. Want daardoor kon u die lijst aan hem overhandigen? Ja. Hij zei, ja. hoe kom je aan die lijst? Ja. En vooral, hoe krijg je hem hier binnen? Ja, ik, zei, ik heb hem in mijn schoen gestopt. Want u heeft hem uit uw schoen gehaald waar hij bij was? Absoluut. En toen werd hij niet boos of stopte hij eruit te kijken? Nou, ik, ik, euh, ik zag een, een kleine glimlach op zijn gezicht komen... die hij probeerde weg te stoppen. Hij vond het eigenlijk wel leuk, denk ik. Oh ja. En toen heb ik een, een deal met hem gesloten. Ik heb hem een beetje uitgedaagd en gezegd... Van, nou, heb je werkelijk zoveel? heeft u werkelijk zoveel te vertellen hier? Laat dat dan eens zien. En toen heb ik hem voorgesteld dat ik tien jaar lang de media niet zou inlichten. Nou, nu mag het dus wel, want het is langer dan tien jaar geleden. Ja. Als hij een aantal mensen van mijn lijst zou vrijlaten. en dat is dus gebeurd. Dat is ook gebeurd? Dat is gebeurd. Dat is niet de enige deal, want u zei ook... dan wil ik naast je aan tafel zitten vanavond. Nee, hij wilde naast me aan tafel zitten. Toen zei ik, nou mag je naast me aan tafel zitten. Ja, nee, precies. Dat was, dat was onderdeel van de deal, toch? Ja, maar goed, we zaten daar met dertig met, met man. Dus, dus vond het was het allemaal, allemaal prima. keurig en netjes. Ja. Dan hebben we nog een stoelendans met een Japanse delegatie. Ja, u pikt de anekdotes ja, uit nee, hè? Ja, nee, dat zijn de mooie verhalen, toch? Ja, in Tokio. Uh, ik wist dat helemaal niet. Maar de Japanners zijn gek op spelletjes. En het waren allemaal Japanse ministers... En eh, je kunt het geen stoelendans noemen, want het waren kussens op de grond. Dus de kussendans. En op een gegeven moment bleef ik als een soort twee keer zo grote persoon... als die Japanse minister met z'n tweeën over. En iedereen weet dat Japanners eh, niet van gezichtsverlies houden. En zeker niet ten opzichte van vrouwen. Dus ik heb hem laten winnen. U ik... dacht niet het is tijd dat daar verandering in komt? Nee, nee, nee. ik had een plannetje in mijn hoofd. Dus ik heb hem uh, laten winnen, zodat hij wel wist dat ik hem liet winnen. Maar <laughs> dat de ja. anderen dat niet merkten. <laughs> en toen heeft hij later naar me toegekomen om me te bedanken. En zei, tot wederdienst bereid. En toen heb ik uh, een, een behoorlijk extra kaasimport in Japan bedongen. En dat is ook gebeurd. He, want in die tijd was het nog zo dat bijvoorbeeld tulpenbollen Japan wel in mochten... maar ze moesten eerst een jaar in de grond. Ja. Om te kijken ja, of, is, of er geen ziektes op, waren. Nee. Dus er was gigantisch protectionisme. Dus omdat u goed spelletjes kon doen met Japanse ministers... konden de mensen uit ook maar meer kaas exporteren. Zo is dat. dat is het goed voor de werkgelegenheid. Het handwerk van de politicus. Zo is dat. Ja, is het echt zo? Ja. Het is wat. Ik wist niet dat je dat moest kunnen als je de politiek in ging. Ja, ik vind van wel. Hmm. U, was, uh, u werkte heel hard als je je boek leest, maar u was bijna nooit gelukkig eigenlijk. Altijd onrustig, altijd gedoe, met relaties ook. Um, ja, ik vond mijn werk erg leuk en ik genoot ook van mijn werk. Maar op den duur uh, ga je, ga, ging ik toch denken van... ja, is dit het nou? Wil ik dit de rest van mijn leven doen? Hè, het is steeds meer van hetzelfde. En ik vind ook dat uh, politici uh, best na tien jaar... Uh, de bonds kunnen krijgen. Ja, want u bent zelf na twaalf jaar gestopt. Vijftien jaar. Vijftien, drie periode ja. van vijf jaar. En dat was genoeg. Ja, maar toen wilde u eigenlijk de Tweede Kamer in. Nee, dat was daarvoor. U was bij Bolkestein dat... geweest en die ja, had een plek Ja, maar dat, beloofd. Was, uh, dat was al een paar jaar daarvoor. Toen zou ik naar de Tweede Kamer gaan. En dat heb ik op het laatst niet gedaan. Want? Um, want ten eerste... Um, na al die jaren, 25 jaar Europese politiek... en het maken met 25 mensen... van de helft van de Nederlandse wetgeving... dacht ik toch dat met z'n 150 die andere helft maken... dat dat toch niet helemaal mijn, mijn toko was. Nee, niet interessant genoeg eigenlijk. Misschien niet. Als je in het Europees parlement hebt gezeten. Ja, misschien niet. In, in mijn geval was dat zo. Ja. Ik bedoel, Tweede Kamerleden zijn uh, ontzettend belangrijk... maar ik... Hoorde daar, geloof ik, niet bij uiteindelijk. Zo voelde dat voor u. Zo voelde dat. Nou ja. in de, binnen de VVD is het wel echt onrustig nu hè, over Europa. met uh, Kiever Hofstad ook, de Europarlementariër. Laten we even luisteren naar de tweestrijd in het VVD-kamp. De grootste bedreiging voor Europa dat zijn niet de eurosceptici. Dat zijn niet de Marine Le Pens. De grootste bedreiging voor Europa zijn volgens mij echt de geharnaste eurofielen in Europa zelf. Maar hoort daar uh, Hofstad daar ook bij? Liever hoort daar ook, Verhofstadt hoort daar precies. ook bij. Precies. Die Hofstad gevaarlijker voor het draagvlak voor Europa dan Wilders of Le Pen? Ja, ik denk dat daar veel waarzin in zit. Hey, blaf tegen de maan. Verhofstadt Hofstad. denkt dat je de staat kunt afschaffen. Zijn eurofederalisme is ook onzin. Onzin is absoluut niet het woord wat hier gebruikt kan worden. Ik hou niet van die pogingen populistische one-liners. Iedereen had het over Guy Verhofstadt. Maar die stemt ons altijd mee op economische onderwerpen. En dan mag je dromen. Dus ik zie geen groot probleem. Ja, twee stromingen eigenlijk binnen de VVD. Bij welke hoort u? Nou, ik wil eerst eens zeggen dat het terecht is... dat dit VVD-Kamerlid een excuus heeft aangeboden. Meneer Verheijen? Want uh, Guy Verhofstadt is een, uh, is een goede liberaal, zoals Nelly Kroes ook zei. Een eurofiel, zeg maar. Nee, onzin. Het is een hele pragmatische, realistische uh, leider... van de Europese liberale fractie in het Europese parlement. Daar is helemaal niks mis mee. Hij vindt dat Nederland opgeheven moet worden... en dat we allemaal Wel, Europeaan worden. Nee. Wel nee, dat is achter slogans aan rennen. Ik bedoel, zoals Wilders zegt... Uh, uh, Nederland moet de EU verlaten. Ik denk dat Wilders beter de EU kan verlaten. En dan kunnen we die 300.000 banen in de Rotterdamse haven houden. En de tienduizenden banen die we in de rest van Nederland ja, hebben. Ja, maar dat gaat over Wilders. We hadden het over de VVD. U zegt, ik hoor bij het kamp van Verhofstadt uh, en van... Uh, even kijken, weer me, mevrouw Kroes. Ik hoor bij het kamp dat al... Ik zeg dat al sinds de 70e jaren... Europa moet doen wat je samen beter, goedkoper en efficiënter kan. En eergisteren heeft de VVD het Europees verkiezingsprogramma vastgesteld. Europa waar nodig. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Er zijn een aantal kleine punten waar, waar ik uh, uh, een beetje om moet lachen. Maar de grote lijnen, daar ben ik het volstrekt mee eens. Ja, de euro. Ja, de euro. Uh, daar hebben we als lidstaten en als parlement fouten gemaakt. Okay. Uh, ik, ik zat in de Economisch-Monetaire Commissie toen die euro bedacht werd... En ik, ik brulde van de daken, er moet een politiek fundament komen. Anders krijg je chaos en catastrofen. En dat is gebeurd. En dat is gebeurd. Ik bedoel, er moeten duidelijke sancties afgesproken worden. Duidelijke afspraken worden gemaakt. En het is hoog tijd dat iedereen zich daar nu aan gaat houden. En dat het alsnog Ook gaat Nederland. Gaat, dat het alsnog gaat gebeuren. Ja, dat, dat denk ik wel. Iedereen is zo geschrokken van wat er gebeurd is... dat ze nu wel tot hun positieve zijn gekomen. Ja. Er staan nog veel meer in uw boek. Ik wil nog even naar wat u nu doet, wat doet u op het moment... Ik heb een yogacentrum in Spanje. Dat is weer iets heel anders. Ja, is dat heb wel? ik James al... James Bond is er niet, <laughs> Nee, hè? Dat heb ik acht jaar geleden opgericht. En daar ontvang ik Nederlanders voor een week. In de zon, bij het zwembad, U met U zit hier yoga. met uw jas aan. U vindt het hier steenkoud. Ja, ik vind het hier steenkoud. Het is op het moment 25 graden. Daar. Ja, dat hoorde ik vanochtend van mijn vriend... die bij de beesten in Spanje zit... Hmm. En um, het is verrukkelijk werk. En ik probeer, wat we er straks hoorden... Um, geloof in jezelf bij de mensen weer terug te krijgen. Zodat ze hun dromen kunnen waarmaken. Ja. En bent u nu gelukkiger dan in de tijd daarvoor? Ja, absoluut. U, u kunt ons allemaal aanraden om een yogacentrum in Spanje te beginnen? Weet je, het is heel fijn als je gelukkig kunt zijn... ongeachte omstandigheden. Want uh, ik liep als dat muscushert, dat... dat, dat uh, een geur in zijn lichaam aanmaakte en niet wist waar het vandaan kwam... rende ik de hele dag achter alles aan. Achter status, achter werk, ja, klopt achter wel. relaties. Als je het boek leest, klopt het wel. En nu hoeft het niet meer. Nee. Het boek heet Duizend plaatsen één thuis van Jessica Larive. Dank voor uw verhaal. Heel graag gedaan. Vladimir Poetin gaat vandaag op zoek bij uh, Paus Franciscus. Hoe bijzonder is dat en wat wordt daar besproken, uh, Stijn Vens? Ja, oh, hier, ik zit net denk ik, over dit verhaal komen wij niet meer heen. Nee, nee, moeten we daarmee nee. doorgaan en dit nou, laten zitten? Nou, dat zou ik ook weer niet. Dat is jammer voor Poetin en voor de paus. Nee, in de Anglo-Saxische media is best een dingetje dat bezoek van Poetin. Laten we even luisteren. It is a meeting of two very different international statesmen. Vladimir Putin, the Russian president, and Francis, the Catholic Pope. So is all this setting up a Russian visit by Pope Francis a reality? Is it very significant? They might be able to engineer a summit between the Pope and the Russian Orthodox patriarch on a neutral site. What could these two men possibly have to talk about? The relations between Russia and the Vatican have never been great. Ja, staan jij moest lachen. Ja, ik hoor een collega, John Ellen, een Amerikaan, die sneller spreekt dan de Nederlandse vertalers kunnen ondertitelen. Nou, <laughs> oh, kijk, zie ja. je uh, die meldt in ieder geval dat de relatie tussen het Kremlin en het Vaticaan nooit geweldig zijn geweest. Is dat een understatement? Dat is een, uh, ja, dat is eigenlijk wel een understatement. Maar het zijn vooral de, nou ja, om over de Koude Oorlog maar te zwijgen... want dat was de relatie natuurlijk heel slecht. Maar later ook is vooral de relatie tussen de russisch Orthodoxe Kerk en uh, Rome, de paus in Rome, erg slecht geweest. Ja, en dat. dat, dat zijn communicerende vaten, dus dat, uh, dat beïnvloedt elkaar. Waar zit hem dat in? Waarom kunnen die niet met elkaar? Nou ja, kijk, dat gaat natuurlijk helemaal terug op die grote breuk... tussen de kerk van het oosten en de kerk van het Westen. Nou, nou, is duizend jaar geleden. Maar eh, onder de Poolse paus, om maar even dichter bij huis eh, te gaan. Karabojitha. Johannes, Johannes Paus II. Die, eh, die ging bischoppen en priesters naar Rusland sturen. En dat vond de Russische orthodoxe kerk niet fijn. Een eh, vorm van inmenging of ja. Ja, proselitisme. Je wilt onze gelovigen afpakken. Nou, dus toen, pas onder de vorige paus, Benedictus XVI. Uh, zijn de relaties wat beter geworden? Ja, en Poetin schijnt zelf aangedrongen te hebben op een bezoek, klopt dat? Jazeker. Hij, uh, uh, hij is eigenlijk nou, uh, goede vrienden met het Vaticaan sinds september. Ik ga even terug. Uh, de crisis in Syrië was op, uh, was op haar hoogtepunt. Um, de G20 kwam bij elkaar in Sint-Petersburg. En de grote vraag was, gaan we ingrijpen? In wij Krie zouden aangevallen. Wij ja. zouden aangevallen. En op dat moment schreef paus Franciscus een brief aan Poetin. En aan al die andere leiders daar. Om vooral niet tot aanvallen over te gaan. En toen om, dacht hij, mijn vriend. Dat is mijn vriend. En dat, Poetin wilde dat ook niet. En twee dagen later was er een akkoord. Dus sindsdien zijn vaticaan... En, en, en, en, en is Vatican... het voor de hand dat de paus daarmee dat dat invloed heeft gehad? Ik weet niet of het invloed heeft gehad. Maar het is wel zoiets dat uh, Rusland zich door de paus erkend voelde als... Grote wereldmacht, hè, speler op het, op het wereldvlak. En het zijn nu bondgenoten. Het zijn nu bondgenoten ja. alleen als het gaat over Syrië of breder? Breder ook. Eh, Poetin heeft zich inmiddels eh, in, in de euforie van dat Syrië-akkoord opgeworpen als een pleitbezorger voor de kleine christelijke minderheden in het Midden-Oosten. De, de christenen in het Heilige Land, in Jordanië, maar ook Syrië en Irak. Nou ja, dat is natuurlijk ook in belang van de paus, want die maakt zich vreselijke zorgen over al die christenen die daar nog wonen en die wegtrekken. En in vreselijke vervolgingen te maken hebben. Ja, en, en Poetin had altijd goede banden met het, de oude regimes... die de christenen daar ja. een beetje ruimte gaven. Nou ja, en, en, en ik denk dat de paus ook hoopt door, door dat, dat... als iemand misschien nog invloed heeft op Assad, dat, de, dat het Poetin is. Ja, ja. Waar gaan ze het over hebben? Nou, ze gaan het vooral over Syrië hebben, denk ik. En de, maar wat zich boven die hele ontmoeting toch hangt... als een soort, uh, nou, ik wil niet zeggen deus ex machina... maar is het, uh, ja, gaat deze paus naar Moskou? He, dat was de grote droom van Johannes Paulus II. Om dat hij, ooit te doen? Om dat ooit te doen. Hij wilde eigenlijk naar China. Hij is over, bijna overal geweest. He. Die man die was eigenlijk altijd op reis. Hij wilde naar China en hij wilde naar, naar, heel graag naar Moskou. Dat is er nooit van gekomen. Tot zijn groot verdriet. Want dat mocht niet van Moskou? Nee, de Russische Orthodoxe Kerk wilde hem gewoon niet hebben. En nu op dit moment zijn de relaties zo goed. Er is een hoge Italiaanse kardinaal. Hij heet Skola's van Milaan. Grote tegenstrever trouwens van Franciscus in het conclaaf. Is uh, vorige week in Moskou geweest. Heeft daar met de patriarch gesproken. En die patriarch die zei. De relaties zijn nooit zo goed. Dus ja, aan de andere kant wil die Russische orthodoxe kerk. Heeft er eigenlijk een hekel aan als als, uh, als Poetin zich daarmee gaat bemoeien. Maar het kan heel goed zijn dat het te sprake komt. Maar hij, hij kan toch ook naar Rusland zonder naar die kerk te gaan? Of kan dat niet? Nee, dat is dat is, dat is, bijna, dat is ondenkbaar. Het is, is nu een is variant dat, dat ze elkaar misschien... op neutraal terrein ergens kunnen ontmoeten. En, maar nou ook niet in Rusland. Maar dan niet in Rusland. En je moet, moet je voorstellen dat het is al een breuk is... Die, die, die duizend jaar duurt. Hè. Um, en dat... Um, de pauze willen het heel graag goedmaken met de orthodoxe. Want, want in 1054 is ja. de Russische orthodoxe kerk afgescheiden van de katholieke. Ja, ze de kerk van het oosten, die als centrum had Constantinopel... is afgescheiden van de kerk in het westen. Toen is daar 200 jaar later nog een kruistocht van Rome overheen gegaan... Uh, waar de honden geen brood van lusten. Dus sindsdien zijn de relaties slecht. Het is eigenlijk de grootste breuk die gelijnd moet worden... binnen de, binnen de christelijke kerken. Ja. En Poetin zou daar nu een rol in kunnen spelen? Kijk, als, dit wel bezoek, misschien? als dit bezoek goed verloopt... Uh, en ze, ze ze al over eens in welke taal ze spreken. Want dat wordt nog heel wat. Hè. Met Poetin is al bij Johannes Paulus II geweest. Daar kon hij Russisch mee spreken. Okay. Benedictus sprak hij Duits mee. Want als ex-KGB-agent uh, spreekt hij natuurlijk alle talen. Dus wat gaan ze nu spreken? Italiaans. Kan, po kan Poetin Italiaans? Nee, Poetin kan geen Italiaans. Ik denk dat het tolkenwerk wordt. Ja. Um, als dit uh, bezoek goed verloopt, kan het alleen maar helpen. Ja, in de weg naar die ontmoeting waar Rome eigenlijk al honderd uh, jaar van droomt. Maar durf je daar een voorspelling over ik te doen? Ik durf daar geen voorspelling over te doen. Omdat het, de, in aanloop naar deze ontmoeting waren de berichten positief. En nu las ik weer toch weer op, op, op internet een paar verhalen... dat die Russische orthodoxe kerk zich een beetje ergert aan Poetin. Dat hij voor de muziek uitloopt. Hmm. Dus we moeten afwachten. Kijken hoe dat verder gaat. Meteen na Poetin komen de Nederlandse bischoppen ja, aan in Rome. Ja, het is een Rome. drukke week voor de ja, ja. Wat gaan die daar doen? Uh, bischoppen in de katholieke kerk moeten, eigenlijk, moeten elke vijf jaar naar Rome... voor een bezoek ad limina, letterlijk naar de graven van de apostelen... Petrus en Paulus. Ze vieren daar de Eucharistie, maar ze gaan vooral in het Vaticaan bijpraten. Is dat een soort functioneringsgesprek? Het is een soort functioneringsgesprek. Weet de paus wat hier speelt? Ja, alle, alle bischop, nou dat, dat is een andere vraag... maar alle bisdom moeten een rapport opsturen van hoe het, hoe het gaat in hun bisdom... hoeveel priesterkandidaten zijn, dat vindt Rome heel belangrijk... En dat, dat wordt in Rome uh, ingeleverd. En dan gaat de paus ook nog wat zeggen. Maar die baseert zich op het rapport van die bisschop. Dus als er in Nederland onvreden zou zijn over meneer Eiken bijvoorbeeld... Ja. wat volgens mij zo is, dan hoeft de paus dat niet per se te weten? Nou, het is, het is in de geschiedenis altijd zo geweest... dat traditionele katholieken de weg naar de paus beter wisten te vinden... dan progressieve katholieken. Uh, eigenlijk weet, weet ze in het Vaticaan nou, niet of nauwelijks slecht wat, in, wat zich werkelijk in de Nederlandse... Bisdommen, wat in maar dan wordt het een thuiswedstrijd voor die Nederlandse bisschop. Dan wordt er wordt geen zwaar gesprek. Nou, dat weet ik niet. Kijk, we hebben nu wel een hele andere paus. Dan waait een andere wind in het Vaticaan. Een sobere paus die ook heeft een profielschets heeft gegeven laatst van een type bisschop dat hij graag wil zien. Een barmhartige bisschop die erop uitgaat. Nou ja, uh, ik denk dat er veel katholieken zijn in Nederland die vinden dat ze geen barmhartige bisschop zijn. Maar dat weet, de, dat weet de paus niet. Zeg, zeg nou, je, nee, dat, het, is, het is niet goed, dat, goed op de hoogte. Deze paus, heeft, paus, deze paus belt uh, alles, bijna alles en iedereen op. Oh, okay. Hij is hier wel eens geweest. Hij, kent hier, uh, hij is van de orde van de Jezuïeten. Hij kent hier wel Oké. Okay. Ik denk dat hij wel een telefoontje heeft gepleegd. Dus dan zou, het toch een kritisch gesprek... dan zou het toch een kritisch gesprek kunnen worden. En los daarvan... het profiel van deze paus... met zijn uh, nadruk op soberheid... stelt eigenlijk alle bischoppen voor de taak. Wat wil ik zijn? Een bling-bling bischop? Zoals die bischoppen in Duitsland. Of iemand die uh, sober is kerk van de armen, en erop uitgaat. En hebben wij bling-bling-bisschoppen in Nederland? Nou, er zijn verschillen. Kijk, de bisschop van Haarlem vertrekt binnenkort uit zijn paleis. Dat is bisschop Wiertz? Bisschop Punt. Punt, sorry. En die gaat een prachtig pand naar de nieuwe Gracht gaat in een eenvoudige pastorie wonen. Ja, en de vraag is, wat doen de andere bisschoppen? Oké, okay, dat pracht... zou een voorbeeld kunnen zijn. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. En ook, waar praten ze over? Ik heb laatst een bisschop gezien, gehoord... die plotseling het woord voedselbank in de mond nam. Was dat even schrikken? Dat was even schrikken. Dus dat gaan, gaan ze meer doen, vermoed je. Ik denk dat ze het meer gaan doen, ik denk dat, want ik denk dat ze kunnen leren van deze paus. Dat als je, niet, als, je pre, als je predikt een kerk van de armen, van de armen, en het ook voortleeft, en dat doet deze paus, dat dat voor je imago helemaal niet zo slecht is. Dankjewel Stijn. We gaan gauw door naar onze Dichter bij de Dag. Tjeerd Bruinja. Tjeerd, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, laat me horen. Western Union. 500 koks, zangers, vissers, timmerlui, dokters en wetenschappers... stappen vol goede moed aan boord van een droom. Om schoonmaker te worden, bij elkaar gespaarde huizen te poetsen... of een aanbouw te plaatsen naar uw promotie. Valt er een balk op hun hoofd, dan zijn ze niet verzekerd. Breken ze een nek als ze uitglijden over een gladde tegelvloer... dan zijn ze niet verzekerd. En terwijl u een pensioen opbouwt... en ervoor zorgt dat u later niet voor verrassingen komt te staan... loopt een van hen langs een muziekwinkel en neuriet... Is het lang geleden, is het lang geleden... dat mijn hartje riep met zijn ding dingedong is het lang geleden, is het lang geleden... in de zomerzon ging het bim bam bom... en stuurt geld naar een nichtje dat haar vader in brand zag staan. Maak daar een liedje van. Regel een lijn naar Somalië, Eritrea of Irak... en vraag hen dan niet om sterren of punten. Vraag hen naar hun dromen. Mooi, Jit. Je vraag kan niet aan. alleen dichten, je kan vraag. ook zingen. Ja, Man, wisten we helemaal niet. Gaan we onthouden? Misschien kan je hier een keer optreden. We zetten jou dicht op onze website, Dit is de Dag.nu. Hartelijk dank aan Jessica Larive, aan Stijn Vens, aan Jurgen Rijman, Bright Richard, Shura Dickers, Marga Bult en Julius Jaspers voor hun te gast zijn in Dit is de Dag. Zometeen, Villa VPRO. Gee, wat gaan jullie doen? Hallo Thijs, wij gaan het hebben over iets met de welluidende naam Eubam Libië. Dat is een missie van Europa om Libië te helpen haar grenzen te beschermen. Dat is heel erg nodig, want zo moet grensoverschrijdend georganiseerde misdaad en mensenhandel enzovoort worden bestreden. Het is een civiele missie, maar Eubom gaat wel speciale troepen trainen. En volgende week moeten er ongeveer 100 teamleden beginnen. We praten erover met René van Nes en hij is coördinator van het Libiëbureau van de Europese Commissie. Dat zo in de villa. Dit is Radio 1. Zehn minuten over half vier. Mark Vissen met het NWS-journaal. Directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE... bood deze zomer zijn ontslag aan. Dat gebeurde kort nadat Edward Snowden zich bekend had gemaakt... als een lek van NSE-documenten, meldt de Wall Street Journal. De krant baseert zich op een anonieme regeringsfunctionaris. Regering Obama weigerde het ontslag van directeur Keith Alexander. Zijn vertrek zou niets oplossen... en bovendien zou Snowden daarmee als grote winnaar worden gezien. Holland Casino gaat op het hoofdkantoor 100 banen schrappen. Het staatsgokbedrijf voert een nieuwe strategie in... waarbij de 14 casino's meer ondernemingsvrijheid... en meer verantwoordelijkheden krijgen. Casino's gaan zich ook meer richten op vaste gasten. Met de nieuwe strategie probeert het gokbedrijf weer gezond te worden... en zich voor te bereiden op de concurrentie. Staatssecretaris Steven wil het kansspelbeleid wijzigen... en nieuwe aanbieders van casino's toelaten op de markt het verpleeghuis in Gitteruidenberg heeft vier oudere bewoners overgebracht... naar een geïsoleerde locatie... omdat ze besmet zijn met een gevaarlijke bacterie. Vorige week werd bekend dat ze de darmbacterie KPC bij zich dragen. Die is gevaarlijk voor mensen met een verminderde weerstand... en niet te bestrijden met antibiotica. Tot zover het belangrijkste nieuws. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Uitlokking in massagesalons. Rechters proberen in de praktijk tevenwetgeving te saboteren. En meer juridisch nieuws in ons panel Schuld en Boete na 4 uur. De Europese Unie is actief in Libië met een civiele missie... die de Libiërs moet helpen zelf hun grenzen te beveiligen. Maar er worden vraagtekens gezet bij dat civiele karakter. Critici zeggen dat het meer lijkt op een paramilitaire opleiding. Wij praten daarover met René van Nes... van het Libië-bureau van de Europese Commissie. En Metropolis Radio zoekt deze week te verschillen... in het gevoel voor humor in de wereld. Uw reacties zijn als altijd welkom via de site. Villa -VPRO. NL. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. De Royal Bank of Scotland heeft uit winstbejag... opzettelijk gezonde bedrijven over de rand van het faillissement geduwd. Dat blijkt uit, uit het rapport van de adviseur... van de Britse minister van Bedrijven, Vince Cable. De bank is tijdens de crisis gered door de Britse overheid... en is voor 81 in handen van de staat. Martijn Schiffers is correspondent van het financiële blad in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Matthijs Schiffers. Ja, Matthijs Schiffers, goedemiddag. Ja, ik hoor hem, ik hoor je. Goedemiddag. Uh, dat heeft nogal wat opschudding doen uh, ontstaan, uh, Matthijs Schiffers. Wat heeft die bank nou precies gedaan? Nou, volgens het rapport dat overigens niet alleen op RBS gaat, maar wel RBS als hoofdschuldige aanwijst, um, heeft de bank tijdens de crisis uh, bedrijven aangesproken op hun, de voorwaarden die zijn overeengekomen bij het uh, verstrekken van leningen en gezegd, joh, uh, je voldoet niet helemaal meer aan, uh, aan, aan die voorwaarden... en we moeten met jullie in gesprek gaan. Uh, we kunnen jullie advies geven. Uh, Daar moet je voor betalen om, om de problemen op te lossen. Of we moeten uh, bezittingen die, die, waar wij padrecht op hebben, die moeten we ons toe-eigenen. Volgens het rapport zou uh, de bank daarbij veel te ver zijn gegaan, ook gezonde bedrijven in, uh, hebben aangesproken en uh, bezittingen uh, zich hebben toegeëigend die ze dus eigenlijk uh, nog niet uh, zouden mogen toe-eigenen. En, en Vervolgens hebben ze die dan met winst weer kunnen doorverkopen. Dat is het verwijt. Ja, nog even. Het is uh, een bank die voor een groot deel in staatshanden is. En in de periode dat ze dat zijn, hebben ze, de zich ook, hebben ze ook deze praktijken uh, gedaan. Hoe wordt er politiek gereageerd in, in Groot-Brittannië? En, en de publieke uh, opinie? Nou, Banken liggen natuurlijk enorm onder een groot glas hier. Uh, na alle schandalen, en zeker RBS... Dat uh, voor uh, 46 miljard gered is door de Britse belastingbetaler. Dus nu voor 81% in handen is van de staat. Um, dus daar ligt het dan nog iets gevoeliger uh, uh, wat dat betreft. Um, uh, uh, zeker voor banken geldt tegenwoordig dat je schuldig bent tot je het tegendeel bewezen hebt. Um, en dat geldt dus voor ABS ook. Um, de bank ontkent het allemaal, maar de publieke opinie is vernietigend. Als je de uh, commentaren leest, ik bedoel, uh, is, uh, ja, de bank is eigenlijk al veroordeeld. Ja, nu is dat rapport opgesteld door ene Andrew Tomlinson, en die is dan een soort uh, ja, ja, ja, een adviseur van die Vince Cable, die minister. Maar hij heeft dat rapport op eigen houtje gemaakt, lees ik in een krant hier en daar. Ja, Lawrence Tomlinson is dat, uh, is zijn naam. Oh. Hij, is een, uh, hij is een ondernemer die. Uh, een eigen bedrijf heeft uh, uh, ook uh, succesvol gemaakt. Het bedrijf van alles, heeft zorgcentra, uh, heeft ook een bouwafdeling, etc. En hij was in 2009 zelf ook uh, uh, uh, aan de beurt om een herfinanciering met de bank uh, te onderhandelen. Uh, met RBS, notabene. En uh, de heer Tonnesen heeft er ook zelf bij moeten storten om die herfinanciering uh, rond te krijgen. Uh, hij heeft in het verleden al heel vaak... Uh, dingen gezegd over de, de, de praktijken van banken als het gaat om het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf. En daar gaat het met name om in dit geval. Daar heeft hij zich al vaker laatdubbend over uitgelaten. Maar als hij zelf eigenlijk deel van het probleem is geweest, dat aan zijn leven heeft ondervonden, is het dan niet vreemd om iemand die niet geheel en al onverdacht is, dit onderzoek te laten doen? Ja, dan kun je natuurlijk uh, je vraag XBZ. Aan de ene kant heb je te maken met ervaringsdeskundigen. ...die uit eigen ervaring kan vertellen hoe dat is gegaan. Aan de andere kant, ja, euh, zijn bedrijf zou op dat moment waarschijnlijk niet voldaan hebben aan de voorwaarden. En dan kan een bank, euh, ja, die moet dan ook natuurlijk wel wat, wat doen. Als een bank slechte leningen maar laat doorlopen, dan krijg je een ander verwijt in de, in de maatschappij... ...dat de bank niet genoeg doet om het leningportfeuille te beheren. Dus wat dat betreft... Ja, misschien dat de man een beetje gefrustreerd is geraakt. Over en daardoor wat hardere noten kraakt dan iemand anders dat zou doen. Uh, ja. Maar goed, dat is een beetje koffiedik kijken. Want uiteindelijk gaat het om de feiten. In welke periode spelen de, deze praktijken zich af? Want nu gebeurt het niet meer, hè? Nou, of het nu niet meer gebeurt, uh, dat zegt het rapport niet helemaal. En ABS heeft inmiddels zelf een advocatenkantoor Clifford Chance in de arm genomen om deze praktijken te laten onderzoeken. Uh, maar dit heeft in de afgelopen jaren plaats, plaatsgevonden. Hij heeft gesproken met oud-medewerkers van, van de RBS... die als een soort klokkenluider naar buiten zijn gekomen. Die worden niet met naam genoemd overigens... maar die, uh, die hebben hem van minutie voorzien. Wat, kunnen, wat kan nou de politieke fallout zijn van deze affaire? Nou, een van de dingen die in het rapport wordt aangestipt... is dat uh, de, de, de, de, de klant, de MKB-klant... weinig keuze heeft in Groot-Brittannië. Er zijn eigenlijk vier banken die domineren... Die domineren die wereld heel erg. Dat is naast RBS, Lloyds, Barclays en uh, uh, HSBC. En uh, RBS en Lloyds, dat zijn dan de twee banken die gered zijn tijdens de crisis... hebben ze al 60% van de mkb-markt in handen. Dus er is weinig keus voor de consument, uh, voor de klant. En het idee is nou, als je nou die banken in stukken hakt... bijvoorbeeld in, in zes kleinere banken... Uh, die allemaal 10% van de markt in handen hebben... Uh, dan dan heb je meer, meer kans, meer concurrentie ook als, als, als klant. En dan zal dit uh, waarschijnlijk vanzelf worden weggezuiverd. Dat is een beetje het idee. En uh, dat is iets waar in uh, de Britse politiek al langer over gepraat wordt. En Misschien hebben ze met dat rapport nu wat extra munitie in handen... om uh, die beweging in gang te zetten. Ja, dat zou je denken. En dan zou je, als je heel kwaad wil denken... wat, wat, wat uh, terugkomt op wat je eerder zei... je ook voor kunnen stellen dat de politiek bewust op zo'n hard rappor rapport heeft aangestuurd... om zo'n stok in handen te hebben. Ja, dat is natuurlijk altijd... Uh, de, de gedachte die je bij dit rapport uh, bekruipt. Uh, dat zou kunnen, ja. ja. Uh, maar wijzen maar eens. Ja, precies. Daar gaat het uiteindelijk altijd ja. om. Matthijs Schiffers, correspondent in Nederland van het Financiële Dagblad. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tijd voor een, een nieuwe reeks 1 minuut. En deze week is het thema de moskee. Pst. 1 minuut. De moskee. Zoek.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 Nederlanders. Hallo, Nederland. Welkom bij Metropolis. En deze week gaan onze correspondenten wereldwijd op zoek naar humor. En we beginnen bij de stand-up comedy in Frankrijk, Grenoble. Zelfs hier, een middelgrote Franse stad van wintersport en wetenschap, heerst nu stand-up comedy courts. Want in Frankrijk is deze theatervorm namelijk populairder dan ooit. Het is of zo populair dat één van de best bekeken programma's op de televisie een talentenjacht voor humoristen is. On demand, qu'en rire. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur France 2, c'est on demand carrière et ce soir, évènement pas manquer, c'est la 50e de l'émission. Alex, nous vous accompagner dans le rire. Michel Bièche, c'est notre hôte van Comedy Club L'atterie du een gezelschap van uppers die samen optreden. En dat de gaat ook heel goed, zegt hij. Ook al zijn ze de enige economie, club in Grenoble. Moi, bar. cahier. We hebben afgesproken in een koffiehuisje met uitzicht op de stad. Volgens hem de plek bij uitstek voor inspiratie. Yes, in fact, uh, le stand-up uh, stand is echt heel populair. Het is echt actueel. Ik vind het een humor burlesque, fantastisch. Stand-up comedy is juf van het in Frankrijk. Derrière. En Mikkel deed het hard we aan we de we weg zo van bekende komiek te real? worden. Zelf On omschrijft hij a zijn a stijl als burlesque de met de wat fantasie-elementen. En dat klinkt ongeveer zo. Docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Écoutez, j'en peux plus. Mik, mi, euh, quoi de docteur? Oh, pardon! Pardon, docteur, j'arrive plus à contrôler ma voix. Mik, mi, euh, quoi de docteur? J'en peux plus. Mon travail m'a bouffé ma vie intime. Et mon couple. Vous début tout se passé bien avec ma femme? Maar mijn humor is echt een humor die euh, een euh, message heeft. Bijvoorbeeld, ik de van de planète Terre en ik probeer de Het gaat natuurlijk niet alleen om mensen aan het lachen te maken. Nee, Michael wil met zijn shows het publiek bewust maken van belangrijke issues. Zoals het milieu, onderwijs of het leven in de Franse maatschappij. <laughs> <laughs> Nous croisions les verres chaque soir et chaque nuit. Nous étions faits l'un pour l'autre. Et puis la libido est retombée. Bah oui, parce que quand je faisais l'amour, je pouvais pas m'empêcher de faire la voix de... Miguel ah! ah oui, oui, encore, encore, encore, encore. Le spectacle vivant en fait, de, la, de la crise euh, tu as des théâtres qui ferment, tu as des personnes qui plus de les, les petites associations comme nous. Ben, on... In deze tijden, doorbreken als theatermaker blijkt niet zo makkelijk. Ook niet in Frankrijk, zegt Mikkel. Door de crisis gaan theaters dicht, zijn er minder subsidies. En daar leiden de kleine organisaties, zoals L'Atelier du onder. Eh ben, en in feite, j'ai investi de l'argent dans, dans ce collectief, dans notre associatie. Dus on a un capital qui est moindre. En derrière et ben, on, on een sal de theater. En derrière ben, on essaie de faire notre pain avec l'argent de la recette. Des gens qui... Ondanks goede voornemens en de grote waarde die de Fransen hechten aan hun culturele identiteit, rimpt ook hier het cultuurbudget. Maar Mikel vindt het oneerlijk verdeeld. Want waarom krijgt de toch al bekende en rijke DJ David Guetta wel subsidie als hij komt optreden in Grenoble en zijn gezelschap helemaal niets. Ze moeten zelfs betalen voor een oefenruimte en ook als ze in een theater willen spelen. Het moet een aspect marketing, een aspect economisch zijn. Het moet dat hij brengt geld. Het moet niet dat hij alleen van de vanen maakt. Het moet dat hij advertise maakt. Het moet dat hij mooi is. Het is niet anders. Michael, moet nu zelf de eindjes aan elkaar knopen. En dat betekent investeren. Theater maken is ondernemen in Frankrijk. Sociale media vol inzetten, zelf flyers maken. En dan maar hopen dat de mensen langskomen. Want de 10 euro entree die Michel aan de deur vraagt, zijn zijn enige bron van inkomsten. En dan moet het ook nog maar eens lukken. En dat steekt Michel. Sommige stand stand-upers hebben in één klap succes. Anderen, zoals hij, moeten hun geluk afwachten. Eén ja, ding lijkt mij zeker. Ondanks wat we hier in Nederland zeggen over de Fransen. Ze hebben wel degelijk gevoel voor humor. Michel is dan wel bloedserieus, vooral over zichzelf. Hij kan Zeef. in elk geval Moi, nog wel om zijn, zijn eigen. Je had misketjes, dus ik vind maar één. Precies me vind maar eens. Ik me amusant. Dat was een bijdrage van Saskia Houttuin. En morgen zijn we in Turkije bij een omstreden spotprint tekenaar. De EU gaat Libië helpen zijn grenzen te beschermen. Deze missie wordt uitgevoerd door een instelling genaamd Eubam. René van Nes is van het Libië-bureau van de Europese commissaris Ashton. dus onze uh, Europese minister van Buitenlandse Zaken. Goedemiddag, uh, René van Nes. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat Eudam precies doen daar? Eubam. Eubam. Uh, Laat me eerst vertellen waar Eubam voor staat. Dat ja. is een mooi acroniem voor de uh, Europese Unie. Border Management Assistance Mission. Dus een missie uh, die probeert te assisteren bij het grensbeheer. Mm -hmm. Dat doen en jullie trouwens niet grip... alleen in Libië, hè? Uh, als u bedoelt dat het uh, gebeurt samen met alle lidstaten... Nee, ik nou, bedoel dan dan niet alleen in het land Libië. Deze uh, helpen bij grensbewaking gebeurt toch elders ook? Moldavië? Dat klopt. Er zijn meer uh, missies waar de Europese Unie uh, probeert te helpen... bij, uh, bij grensbeheer. Ja. Uh, in Libië is de missie gestart deze, deze zomer. Hm. Wat gaan ze precies doen... Uh, het doel van deze missie is om de Libische autoriteiten te helpen bij het formuleren van een beleid ten aanzien van grensbeheer. Dus dat is iets wat gebeurt op het strategisch niveau. Het helpen van een, het samenstellen van een concept, van een visie. Uh, een strategie met alle objectieven die erbij horen. Geef maar, uh, dit is heel op... erg, sorry dat ik u onderbreek, ambtelijke taal. Want ja. wat bedoelt u daarmee? De meeste mensen zullen denken: een grens kan open of een grens kan dicht. En dat is dan beleid. Ja. Heel goed, ik ben blij dat u dat vraagt. Uh, ik, ik zei al dat het, de missie heet uh, de Missie over Grensbeheer. Dat is iets anders dan beveiliging van grenzen. In het Engels is het het verschil tussen border management... en border security. Mm -hmm. Deze missie gaat over grensbeheer. En dat gaat dus over veel meer dan over het sluiten van grenzen. Dit gaat over, over grenzen en de veiligheid daarbij. Het gaat ook over, over het innen van, uh, van, van heffingen aan grenzen. Het gaat ook over het controleren van producten... die die grenzen overkomen. Het gaat over het inspecteren of, of uh, bepaalde vereisten worden gehaald. Als dus het bijvoorbeeld gaat bijvoorbeeld over, over medicijnen die binnenkomen. Het gaat bijvoorbeeld ook over medicijnen... Migratie. En ik denk dat dat de kern is van deze missie. Het wordt genoemd het integraal grensbeheer. Dus je kijkt naar een grens en in alle, in alle facetten die daarbij van belang zijn. Dus niet alleen maar kan ik mijn grens beveiligen, maar hoe kan ik mijn grens inzetten op zo'n optimaal mogelijke manier... om ook economische groei mogelijk te maken. Ja, Euban eh, Libië, eh, de club mensen die daarheen gaat... bestaat uit zo'n man of 110, 100, 111. Dat betekent dus dat ze niet zelf veel gaan doen daadwerkelijk... maar dat ze mensen op gaan leiden, klopt dat? Ja, dat is helemaal juist. Het is een, een niet uitvoerende missie... zoals we dat noemen. Dus het is niet de bedoeling dat ze zelf aan die grenzen gaan staan. Maar ze helpen de regering bij het formuleren van het beleid. Dat is het één. En het andere is dat ze mensen gaan opleiden. Maar ze, dus ze, gaan komen dus wel, opleiden. ze komen dus wel ook zelf in het veld. Want als je die mensen gaat opleiden... ik bedoel, ze staan wel met hun voeten in de modder. Nou, op dit moment zijn er zo'n 45 mensen... Uh, de missie is in, in, in deze zomer, uh, is daar, zijn de ministers daar akkoord mee gegaan. Dus die is in zijn opbouwfase. Op dit moment zijn er dus 45 mensen. En het doel is dat begin volgend jaar, dat is aangegroeid tot zo'n 100 mensen. Hm. Dus u begrijpt, als je zoveel mensen daarheen wil sturen... dan begin je met het maken van je kwartier... met het identificeren van een hoofdkantoor... en met, met alle beslommeringen die daarbij horen. Het identificeren ja. van een hoofdkantoor? en uh, wat, wat heeft u daar geïdentificeerd? Waar zit u in als hoofdkantoor? Er is een, een, een, een, een, een, er is een, een stuk grond geïdentificeerd... met daarop een aantal faciliteiten die uh, geschikt zijn... om maar honderd mensen te laten werken. Hmm. Uh, nu kun je de indruk krijgen als luisteraar dat dit is toch wel een, uh, een club mensen is die daar wat bestuurlijk les gaat geven aan mensen. Maar wij lezen ook uh, dat er gespecialiseerde uh, militairen in zitten, special forces in, bij die honderd, die ook speciale militaire trainingen gaan geven. Ja, ik, ik denk dat dat een belangrijk misverstand is. En, en ik ruim dat graag uit de weg. Eh, er zitten geen special forces in deze missie. Eh, waar mensen misschien door in de war raken... is dat eh, de, de, de grenswachters, eh, de border guards in Libië... die vallen in Libië onder het ministerie van Defensie. Nou, dat mm -hmm. zien we in Europa ook wel eens... dat, dat de grensbewaking uh, onder het ministerie van Defensie valt. Dat betekent natuurlijk niet dat het daarmee een, een militaire activiteit is. Het blijft een civiele activiteit. Ja. Um, dus als het, laat me een voorbeeld geven. Er is net een training gegeven aan de Libische kustwacht... De kustwacht valt formeel onder het ministerie van Defensie. Maar de training die is gegeven, dat was een training in search and rescue. Dus een training in het opsporen en het redden van mensen in nood. Als we het daar toch over hebben, de grenzen op slot... geldt ook voor vluchtelingen, zoveel mogelijk. Is dat ook de bedoeling om drama's als Lampedusa te voorkomen? Nou, daar is deze missie niet voor in het leven geroepen. Uh, dus het is duidelijke missie die gaat over, om het uh, voor elkaar krijgen... van integraal grensbeheer en het is dus niet een migratiemissie. Ja, maar dat ene het staat natuurlijk... natuurlijk niet helemaal los van het nee, ander. Als u zeker. zei, de grens beheren is meer dan hem alleen maar open of dicht doen... daar valt dit nou precies ook onder. Nee, Dus, dus ik, ik wou inderdaad vertellen dat er natuurlijk wel elementen zijn in deze missie... die ook van belang zijn voor het migratiedossier. Dus bijvoorbeeld uh, het voorkomen van, van, van een, een uh, tragedie als in Lampedusa is gebeurd... Uh, dat heeft heel veel raakvlakken met het werk wat gebeurt... als het gaat om, om search and rescue. Als het opsporen en het redden van, van drinkelingen op zee. Nou, Dat is zeker iets waar, waar na deze tragedie meer aandacht aan zal worden gegeven. Uiteraard in zeer nauw overleg met de Libische autoriteiten... want we zijn daar op hun verzoek. Hoe gaat Eubam uh, uh, de Libiërs leren, voor zover ze dat zelf niet al weten... hoe ze ongewenste elementen uh, in het land toe moeten laten? Of hoe gaan ze voorkomen dat ze het land inkomen? Um, ja, het is een wat, wat, wat ruime vraag. Ik, ik weet niet of u daar bedoelt op, op alle migranten... of bedoelt u op terroristen? Wat, nou, wat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld laten we die twee bij de kop ja. nemen. Um, nou... Dus ik, eh, als het gaat om terroristen... dan heb je het al heel snel over, over, over het inwinnen van, van intelligence. Mm -hmm. uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Inlichtingen? Uh, Afluisteren? Inlichtingen. Dank u. Nou, dat is niet het eerste waar deze missie zich op zal gaan richten. Uh, en er zijn wellicht ook andere uh, spelers in de internationale gemeenschap... Die daar, die daar beter op toegerust zijn om de Libiërs daarover te adviseren. Mm -hmm. uh, dus onze missie zal niet in eerste instantie daar samen zitten... met de Libische inlichtingendienst... om te zorgen dat zij dat optimaal kunnen. Nog even over de kustwacht. Hè? Die nationale kustwacht dat heeft u net uitgelegd, dat, dat, die, die opleiding... Um... Hoe worden de mensen die daar bij die Nationale Kustwacht komen... of al zijn gescreend? Want een probleem is, hebben wij begrepen... dat daar ook wel eens mensen kunnen werken... die groepen elders in het land helpen. Uh, die proberen aan mensen smokkel wat te verdienen. En dat ze ook dus er bij die Nationale Kustwacht wel eens mensen kunnen zijn... die uw werk willen saboteren. Hoe, hoe, hoe herken je dat? Ja, nou dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk moeilijk. Uh, we werken uh, in eerste instantie samen met de Libische autoriteiten. Uh, zij, zij stellen voor met welke mensen uh, wij werken. En we proberen daar zo kritisch mogelijk in te zijn. Uh, op dit moment uh, werken we vooral in zaken zoals, uh, wat ik net uitlegde, uh, search and rescue. Mm -hmm. uh, dus dat zijn geen zaken die, uh, die direct buitengewoon gevoelig zijn. Uh, en naarmate we verder uh, de missie ontwikkelen en meer training zullen geven... dan, dan zullen we ongetwijfeld uh, voor de vraag komen te staan... Ja, wie zijn de mensen die we trainen en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk zekerheid over krijgen... dat dat mensen zijn die inderdaad hun kennis uh, op een goede manier zullen willen gebruiken. Ja. Denkt u niet dat het toch uiteindelijk zo gaat worden dat uh, deze missie toch te maken gaat krijgen... met een van die vele milities die elkaar ook dan weer uh, na het leven staan? Uh, ja, in Libië is, is, de, is, is het verschil tussen militie en officiële regeringstroep is, is heel gering. Dat is, is heel gevaar, dat is het probleem ook juist. Ja, maar u, u moet zich niet bij een militie per definitie voorstellen dat het mensen zijn die iets heel slechts in de zin hebben. De milities werden in Libië opgericht na de revolutie. Toen er geen politie was, toen er geen regering was, toen er geen nationaal leger was. Dus de lokale groenteman en, en de bakker. En de dokter die zeiden van ja wij moeten toch zorgen dat onze straten veilig zijn. Dus hoe doen we dat? Nou we, we groeperen ons, we pakken een wapen en we zorgen dat er geen criminaliteit is en dat we de boel een beetje veilig houden. Nou dat noem je milities. Dus dat zijn niet per definitie eh, mensen die eh, met één oog geblendeerd door de straten lopen. Nee, uh, het is op het ogenblik wel zo dat het geweld aardig opleidt. Ik zag er net voorbij komen dat er weer ergens, waar was het? In, uh, in Benghazi, in Benghazi uh, weer een aantal doden is gevallen. Ook in Tripoli, ja. is het uh, dat is waar, waar, waar jullie zitten... ook niet altijd veilig lopen, jullie gevaar. Juist speciaal omdat jullie uh, uh, daar als EU-missie zitten. Ja, dat is waar. Veiligheid uh, voor onze mensen is, is uh, onze allergrootste zorg. Uh, en daar moeten we heel zorgvuldig naar kijken... Uh, dus iedere keer als ze zich bewegen, dan, dan uh, winnen we daar inlichting over in. Is het veilig waar ze heen gaan? Is dat, is dat mogelijk? Uh, in heel veel gevallen is er geen probleem. Heel veel dagen kunnen ze gewoon naar de mensen toe die ze willen spreken. Kunnen ze gewoon de trainingen doen die ze willen geven. En het gebeurt ook dat ze inderdaad, ochtends wordt verteld... jongens, uh, vandaag niet. Nee. Uh, het is te onrustig in de stad. en Blijf zitten waar je zit. Uh, vandaag is het te onveilig. Ja, meneer Van Nes, uh, zijn er Nederlands bij betrokken? Uh, dat is een goede vraag. Het was u dus nog niet weet. opgevallen, nee? Nee, nee, nee ik, ik ben zo'n Europeaan. Ik let niet zozeer of de ja. Nederlanders bij, bij betrokken zijn. Dat is een slim ja, ja, antwoord, zeg. Dat heeft te maken met een andere vraag die ik u wou stellen. U formuleert heel erg uh, voorzichtig, zorgvuldig. Nou ken ik u verder niet. Ik, misschien praat u altijd zo, maar ik moest denken... komt dat misschien ook omdat het politiek misschien heel gevoelig ligt, deze missie? Uh, ja, ik, ik denk dat het politiek voor een deel gevoelig ligt. Uh, ik denk dat ik uh, na zoveel jaar in de Brusselse ambtenarij misschien heb geleerd om voorzichtig te formuleren. Ja. Maar, maar hoe, waar blijkt uit dat het gevoelig ligt? Um, omdat we kennelijk moeite hebben om goed uit te leggen dat dit een civiele missie is. Geen militaire missie is. Dat dit geen missie is die, die uh, stiekem met dingen probeert te doen. En, nee, want het uh, doet aan ik een andere ik discussie denken. Waar u niet in terecht wil komen, natuurlijk. Oh, er zijn vele discussies waar u nou, niet ja, zo graag in terecht wil de, komen. De, de, politie, de politietrainingmissie in Afghanistan bedoel ik natuurlijk op. Ja. Uh, nou, persoonlijk heb ik daar niets mee te maken met, met die missie. Dus, dus dat. Ja. Uh, ik, Nee, maar het is de discussie ja. daaromheen, zegt u. Die is hier ten eerste, zou die niet op zijn plaats zijn. En dus wil ik die uit alle kracht ook zien te vermijden. Want het is niet nodig. Ja, ik denk dat het grootste verschil is dat dat een uitvoerende missie is. En dit is een, dit is een missie waar we adviseren. Goed. En dat is dus inderdaad een hele bescheiden missie. René van Es, hartelijk bedankt. Dank je wel. Libië-coördinator van de Europese commissaris Ashton. En we hadden het over de civiele EUBAM missie in Libië. Vila is zometeen na nieuws, weer verkeer en ster bij u terug. Met schuld en boete en cultuur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Bart Loor en ik ben pro-VPRO sinds 1996... omdat ze zulke uitstekende kritische programma's maken. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. En daar prachtig zegt... Wat een goal, jongen, jongen, jongen. Ajax, Barcelona. Indraaien de bal met de tweede paal. Mooi stand, dan gaat iedereen ja. erin. De Champions League. Morgen in, langs de lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.